Goedemorgen allemaal, welkom in de Veenhardkerk. Misschien ben je hier vanmorgen voor het eerst, misschien kom je hier wel vaker. Misschien kom je vandaag om te luisteren naar wat we allemaal gaan horen of te luisteren naar de muziek. Weet dat het hier allemaal kan en voel je welkom om de dienst te beleven op een manier die bij jou past. Voordat we met de dienst aan de gang gaan, wil ik graag even een zegen gaan vragen over deze dienst. In de Veenaatkerk is het gebruikelijk dat we met elkaar bidden. Mocht je nou niet gewend zijn om te bidden, geef niks, luister dan gewoon naar de woorden die ik uitspreek. Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, wat fijn dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn. We mogen u hier, hier ontmoeten. Hier wilt u met ons zijn, wilt u in ons hart werken, wilt u ons geven wat we nodig hebben in deze dienst. Heer, wilt u een zegen geven over deze dienst? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. De dienst van vandaag... die heeft als thema ontvangen om te delen. En daarvoor heb ik eigenlijk iets meegenomen. Ik heb een klein emmertje meegenomen. En dit emmertje is eigenlijk een onzichtbaar emmertje. Wij zien hem nu wel, maar iedereen heeft zo'n emmertje eigenlijk in zijn hoofd zitten. En dat heet een aandachtsemmertje. En dat aandachtsemmertje, dat kun je vullen. Je kunt het vullen met hele mooie gedachten en gevoelens. Dan voel je je vaak ook blij. Je kunt het vullen met negatieve dingen. En dan voel je je vaak ook helemaal niet blij. En afgelopen week had ik een best een zware week op mijn werk. En ik merkte dat mijn emmertje gevuld was met... Uh, Hele onprettige gedachten. Gedachten, gevoelens van onmacht, boos. Hoe gaan we nou verder, hoe gaan we dit nou oplossen? En op een gegeven moment was het bij mij zelfs zo ver... dat dat hele emmertje overstroomde. En ik merkte, er kon gewoon helemaal niks meer bij. Op een gegeven moment heb ik zelfs op mijn eigen emmertje even een deksel gestopt. Ik denk, zo, nu is het klaar, ik wil er even niks meer bij hebben. En toen dacht ik, ja, maar als ik dat emmertje helemaal vol... met allemaal vervelende gevoelens zet... En ik stopte zelfs een deksel op. Dan kunnen die gevoelens er ook niet meer uit. En er kan ook niks moois meer inkomen. Het kostte me heel veel moeite. Maar op een gegeven moment ging ik dat dekseltje ervan afhalen en dacht ik... die vervelende gevoelens moet ik even omzetten naar iets positiefs. En ik begon hem weer te vullen met allemaal mooie dingen. En ik merkte dat hij eigenlijk een stukje leger werd met de vervelende dingen. En alle mooie dingen kwamen erin. En toen dacht ik, ja, mijn aandachtsemmer is nu weer gevuld met mooie dingen. Ik heb weer mooie dingen ontvangen. Ik stond ook weer open voor complimentjes en mooie dingen van anderen. En vanaf dat moment kon ik zelf ook weer gaan geven. En werd ik nog gelukkiger. Waar ik wel mijn vraagtekens bij heb, is van... Hé, hey, hoe kwam het dat dat emmertje zo snel gevuld werd met zulke vervelende dingen? Een punt waarvoor ik mezelf mee aan het werk ga. Iets moois... Maar ja, soms moet je eerst weer even mooie dingen ontvangen voordat je het weer ja, kunt delen met anderen. We gaan het vandaag in de dienst ook hebben over ontvangen om te delen. En voordat we dat gaan doen, gaan we eerst luisteren naar een mooi kinderlied. Na dat kinderlied gaan de kinderen naar hun eigen programma. Goedemorgen gemeente. Leuk dat wij hier weer mogen zijn vanmorgen. Anne-Marie, ik ben Kauzijn. En vandaag gaat Manoa ook een keertje meezingen, onze dochter. En uh, we gaan niet alleen luisteren naar het lied, we gaan natuurlijk ook allemaal actief meedoen. Het lied heet Van A tot Z. Als je nou de letter van je naam hoort, bijvoorbeeld de A. Wie heeft hier een naam met de letter A? Kijk, dan ga je even staan. En dan moet je ook weer gauw gaan zitten, want er komt heel gauw de volgende letter. Wie heeft de letter uh, X? Oh, die komt niet. Nou, luister goed en zing lekker mee. I'm <laughs> gonna wel heel mooi gezongen zo. Fantastisch. Um, nu is het moment gekomen dat de kinderen naar hun eigen dienst gaan. We hebben vandaag hebben we twee diensten voor de kinderen. En ik wil even vragen of de leiding van de dienst, van de kinderdiensten, zometeen even wil gaan staan. Dan kunnen de kinderen namelijk meteen zien wie de leiding vandaag is. En dan wil ik even beginnen met de Veenhard Kruimels. Die mogen zometeen mee met Gerike. Ze staat inmiddels al met rozenmarijn en Kato. En die mogen, dat zijn de kinderen van 0 tot en met 3 jaar... en die mogen zo meteen daarna achteren eh, in hun eigen ruimte. En dan hebben we vandaag ook nog de Veenhard Kids. De kinderen van groep 1 tot en met groep 4 van de basisschool. En die mogen mee met Esther Groenendijk en met Denise. Als jullie ook even willen gaan staan, dan kunnen ze meteen even zien wie dat zijn. Heel fijn. Dan mogen de kinderen nu naar hun eigen dienst en dan zingen wij met elkaar nog drie liederen. Als u in de mogelijkheid bent, zou u willen gaan staan, dan gaan we met elkaar drie liederen zingen. Ooh. is het moment om de Bijbel te openen. We lezen vandaag een stuk uit Marcus 5. Marcus 5 vers 24 tot 34. Het wordt zometeen ook gebeamd, dus vanaf de beamer kunnen jullie meelezen. En het gaat over een stuk waarbij Jezus op weg is en in de stoet waarin hij loopt gebeurt er iets. Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen... aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven... zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus. En ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan... want ze dacht... Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien. En merkte ze aan haar lichaam dat ze vergoed van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg. Wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem. U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. En wees genezen van uw kwaal. We gaan luisteren naar Lars. ...om te kunnen delen. Um, voordat we wat in dat thema duiken... Uh, ...even opmerking dat op het blaadje wat jullie hebben uitgedeeld gekregen... ...dat daar een samenvatting staat van wat ik zo'n beetje ga zeggen. Als je nou meer in denkt, waar zit hij nou? Uh, ik moet de lijn weer even oppakken, kun je dat gebruiken? Of om thuis nog eens na te lezen? Um, eerst even een hele andere vraag. Wie weet hoeveel minuten een boor boort... Tijdens zijn bestaan, of haar bestaan, ik weet niet, een boor, mannelijk, vrouwelijk, nou ja, laten we het mannelijk noemen. Hoeveel minuten boort een boor gemiddeld tijdens zijn bestaan? Roep eens wat, wat denken jullie? Twee uur, dus 120 minuten. 800, oké. Okay. Hoeveel? 15 minuten, oké, okay, dat is veel korter. Nou, de, de machine gaat om. Gewoon de, het, het, het ding. Ja. Ja. 2000 hoor ik hier zelfs. Nou, er ontstaat wat uh, gesprek. Zal ik het vertellen? Er is onderzoek naar gedaan. Hoe ze dat dan weer onderzocht, hebben we geen idee. Twaalf minuten. Dus van alle boren die er bestaan, als je daar ongeveer het gemiddelde van neemt, twaalf minuten. Jij zat heel dichtbij. Ja, twaalf minuten. Kennelijk zijn er heel veel boren die ergens liggen te verstoffen of die maar heel weinig gebruikt worden. Twaalf minuten, dat is natuurlijk heel weinig. En dat is precies waarom uh, bijvoorbeeld een site als Peerbuy, een soort online burennetwerk, zegt van delen die hap. Als jij een boor hebt, waarom zou je buurman er dan ook eentje moeten kopen, maar deel het gewoon met elkaar. En op Peerby dat kun je opzoeken thuis, uh, dat is een hele handige app. En dan kun je kijken wie in de buurt heeft er een boormachine die ik niet heb, of wie heeft er een grasmaaier. En je kunt ook kijken van, hé, hey, die persoon die vraagt om een hegshaar, hé, hey, die heb ik toevallig in mijn huis, die deel ik. De deeleconomie, die is natuurlijk, uh, ja, die is booming, zou je kunnen zeggen. Uh, er wordt steeds meer gedeeld en heel veel bedrijven die springen daar natuurlijk ook handig op in om daar een graadje van mee te pikken. Um, het nieuwe delen is de deeleconomie geworden, zou je kunnen zeggen. Als je een kamer over hebt, waarom deel je hem niet als hotelkamer op Airbnb? Of als je nog wel een plekje in je auto hebt, nou, dan, dan deel je je auto als een taxi via Uber. Delen is hot. En ik denk dat delen ook een onderwerp is waar je heel weinig op tegen kan hebben. Ieder mens heeft wel een moreel besef dat je niet alleen voor jezelf leeft. En als je genoeg hebt, dat je daar ook vanuit kunt delen. Van je tijd, van je geld, van je ruimte. Delen. Nou, als er iemand leefde om te delen, dan was dat Jezus wel. En we leven in de 40 dagen tijd. Dat is een tijd waarin we toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. En dan is het goed om daar eens bij stil te staan. Jezus die deelde zijn leven helemaal, zelfs tot... In de dood. En dus wordt er gezegd als volgelingen van Jezus, als gelovigen. Dan kijk je goed naar Jezus. Jezus deelde zijn leven helemaal en dan doen zijn volgelingen dat dus ook. Dan mag je ook delen van wat je hebt. Maar dan is de cirkel misschien wel heel snel rond. Want het is inderdaad een goed christelijk gebruik om te delen. Maar het is misschien nog wel meer christelijk. Een christelijke kern is dat je om te kunnen delen eerst moet ontvangen. En daarom wil ik eerst goed stilstaan bij ontvangen vandaag. Ontvangen om te kunnen delen. Dus ergens aan het eind komen we weer uit bij delen. Maar eerst maar eens naar ontvangen. En als ik voor mezelf spreek, dan zit daar voor mij misschien wel de uitdaging. Of zo je wilt, de moeite. Denk maar eens met me mee, om te kijken of je het herkent. Ik ben iemand die heel graag hard werkt. En die het graag zelf voor elkaar bokst. Dus als iets niet lukt, dan werk je gewoon nog even iets harder. Of probeer het nog een keer. Zoek je het zelf uit. Als je, zoals mij, breed geïnteresseerd bent, dan vind je het leuk om dingetjes uit te zoeken. Waarom zou je iemand vragen om te helpen als je het ook zelf even kunt opzoeken in Google? Dat maakt het al lastiger om te ontvangen. Als je dingen graag zelf doet. Maar door het ontvangen, zo werkt het in ieder geval bij mij toen ik erover nadacht, geef je volgens mij soms ook aan dat je het dus zelf niet kunt. Geef jezelf de controle uit handen. Stel je je kwetsbaar op en zeg je, ik heb jou, ik heb die ander nodig, ik kan het zelf niet. En ik denk dat dat ook een beetje in de tijd zit waarin we leven, dat. Dat er ook van ons verwacht wordt dat alles wat in ons zit, dat we dat eruit halen. Dat we tot bloei komen, dat we onze volle potentie benutten. En dat moet je zelf doen. En dan kom je er dus niet door, door alleen maar te ontvangen. Zelf doen. En delen is daarentegen natuurlijk ook veel beter voor je ego. Dan kun je laten zien wat je in huis hebt. Daar kun je van delen. In plaats van dat je laat zien wat je niet in huis hebt. Volgens mij ben ik niet de enige. En dan stel ik mezelf dus de vraag, als ik al zoveel heb, als ik ook zoveel kan, als we met elkaar zoveel hebben, als we met elkaar zoveel kunnen, wat moet je dan nog ontvangen? Ik zou je willen uitdagen om je vandaag eens open te stellen voor die vraag. Wat wil ik nog ontvangen? Wat moet ik nog ontvangen? Als er iemand leefde om te delen, dan was dat Jezus wel, zei ik zojuist. Stel je voor, hij zit naast je en jullie hebben een goed gesprek. En hij vraagt op een gegeven moment aan jou. Wat kan ik voor je doen? Wat wil je ontvangen van mij? Waar sta je open voor? Wat heb je nodig? Wat zou je zeggen? Laatst het verhaal van die zieke vrouw. En uh, Zoals Esther al zei, het is, het is een verhaal van Jezus die onderweg is. En dat is een ander verhaal. En in dat verhaal zit het verhaal wat wij lezen. Dus komen ze die zieke vrouw tegen. En dat is een tragisch verhaal. Die, die vrouw die leed al twaalf jaar aan bloedverlies. Je zou kunnen zeggen, ze had een chronische aandoening. En ze had niet alleen geleden onder haar ziekte, maar ze had ook geleden onder de behandelingen. Ze had haar hele vermogen er al aan uitgegeven. En ze was er alleen maar op achteruit gegaan. Het had haar niet geholpen. Haar ziekte. 12 jaar bloedverlies. Wat het precies is, wat voor naampje we vandaag de dag aan zouden geven, ik weet het niet. Maar het zal haar vast heel veel kracht hebben gekocht, gekost. Vast heel veel energie. Wellicht had het ook invloed op haar, op haar vruchtbaarheid. We weten het niet, maar het was een verschrikkelijke situatie. Fysiek. Maar er zat ook een andere kant aan. Want een vrouw die 12 jaar lang bloed verloor, was ook al 12 jaar lang volgens de Joodse wetten onrein. En dat betekende dat ze zich moest onthouden van bezoek aan de tempel, dat ze bepaalde religieuze dingen die ze gewend was om te doen, omdat ze geloofde in God, dat ze dat niet meer mocht doen, dat ze dat niet meer kon doen. En onrein betekende in haar geval ook dat ze anderen niet meer mocht aanraken, omdat die anderen dan misschien ook onrein zouden kunnen worden. Je begrijpt dat je dan niet alleen fysiek leidt, maar dat je ook sociaal behoorlijk beperkt wordt en ze zal vast raadloos zijn geweest. Het verhaal van de zieke vrouw, al twaalf jaar lang. En voordat we daar verder in gaan duiken, wil ik je proberen om erbij te houden, want het zou kunnen zijn dat je dat verhaal zojuist hoorde voorgelezen worden, of dat je mij nu weer even hoort navertellen, dat je denkt, ja, die, wat die vrouw nodig heeft is natuurlijk duidelijk. Ze heeft een groot fysiek probleem, ook al sociaal, maar de oplossing zit vooral in dat fysieke. Ze moet genezen worden, ze moet genezing ontvangen. En dat is goed nieuws voor, voor als je zelf ziek bent. Dat je weet, hey, er is iemand naar wie ik toe kan gaan, Jezus. Hij deed het toen, hij genast die vrouw en hij doet het soms nu vandaag ook nog. Dan is dat goed nieuws. Als je zelf ziek bent of als je iemand kent die ziek is. Maar ik denk ook dat de grote groep hier vandaag zal zeggen, uh, een mooi verhaal, maar ik ben nu, dank, niet ziek. Wat dan? Wat heeft dit verhaal ons dan te zeggen? Deze vrouw die had een heel permanent probleem van bloedverlies. Ik zou een aantal vragen willen stellen om, om, om eens even door te prikken. Want waar zit jouw tekort? Deze vrouw die leed aan bloedverlies, maar waar zit jouw verlies? Ook als dat niet fysiek is? Waar zit jouw energielek? Waar zit er misschien in jouw leven gebrek aan waardering? Je doet ontzettend veel, maar je krijgt eigenlijk niet wat je hoort te ontvangen. Waar lopen de dingen niet zoals ze zouden moeten lopen? En wordt jou, wordt iemand anders misschien onrecht aangedaan? Waar zou je nou echt eens hulp voor moeten ontvangen die je nu nog niet krijgt? Geen mens kan alleen maar geven, geven, geven. Alleen maar delen, delen. Je moet ook een keer opladen. Een mens moet weer nieuwe kracht vinden. En dan bedoel ik niet dat je er even tussenuit glipt, dat je even een weekje vakantie neemt. Dat is ook af en toe goed en dan kun je weer opladen. Maar het gaat over die diepere laag. Het is niet gemakkelijk om, om bij jezelf naar binnen te kijken en te zeggen, ja daar zit mijn kwetsbaarheid. Daar zit mijn onvermaaktheid. Mijn, mijn niet kunnen. Helemaal als we, als we om ons heen zien. Dat er overal om ons heen wordt ingezet op je moet sterk zijn. Je moet controle houden. Je moet je best doen. Waar zitten de echte verliezen? Die niet zomaar even op te lossen zijn met een, een weekje vakantie. Wat sluimert er misschien al twaalf jaar lang? Een verslaving waar je niet vanaf komt. Waar loop je al langer Langere tijden op je tandvlees. Misschien in relatie met vrienden, met familie. Het gaat niet, het lukt niet. Misschien op je werk waar veel van je gevraagd wordt, maar waar je weinig voor terug ontvangt. Of waar geef je misschien al vermogen aan uit. Maar het helpt je nog niks verder. Je had er zo op gehoopt dat die therapie of die bepaalde hobby, dat dat je verder zou helpen. Dat het je gelukkig zou maken. Waar zit jouw verlies? Wat hebben we echt nodig voor het verlies in ons leven? Als je daarover nagedacht hebt. Wat doet die vrouw? Ze gaat naar Jezus. Ze had van Jezus gehoord. Zijn naam zong al rond in de omgeving. Jezus. Bij hem moet ik zijn. Er ging hoop vanuit, kracht vanuit. En ze dacht... Zou het ook voor mij zijn. En een waarschuwing vooraf. Die die vrouw niet had gekregen. Maar als wij er verder naar gaan kijken. Dan doe ik de waarschuwing vooraf. Als je naar Jezus gaat. Dan kost dat je wellicht meer dan je had willen geven. Maar je zult ook meer van hem ontvangen. Als dat je had durven hopen. Als je naar Jezus gaat voor hulp. Dan zul je zowel meer geven. Als meer ontvangen dan je had. Tevoren had gedacht. De vrouw gaat naar Jezus voor genezing. En ze dacht hem even snel aan te raken. En dan ook weer snel weg te zijn. Weer terug in de grote menigte. Terug in de anonimiteit. Ik ben weer bezig. Ik ben weer weg. Maar zo werkt het niet bij Jezus. En het is ook wel grappig. Want het is een grote menigte. En het is een beetje smalle straatjes. Kun je je voorstellen. En het duwt. Stel je bijvoorbeeld Koningsdag in Amsterdam voor. De drukke straten. Alle mensen dicht op elkaar. En Jezus vraagt. Wie heeft mij aangeraakt? Dat is bijna een beetje grappig. Dat, ja, ja, Jezus, dat is logisch. Het is één duwende menigte. Maar hij zoekt heel bewust naar deze vrouw. En de vrouw moet haar verhaal, moet haar persoon dus publiek maken. En dat was heel bedreigend voor deze vrouw. Want we hadden net gezegd: ze was al twaalf jaar ceremonieel onrein. Ze had in sociale. Isolatie geleefd, ze had weinig contacten kunnen hebben met andere mensen. En dan moet ze toch naar voren stappen, ze moet zichzelf bekend maken. En dat was bedreigend, dat was niet haar plan. En daarom lees je ook dat ze beeft van angst, dat ze trillend voor Jezus komt. En ze vertelt haar hele levensverhaal, ze vertelt haar hele waarheid aan hem. Waarom moest het zo publiek? Waarom deed Jezus dat zo? Die vrouw die had een bepaalde opvatting van Jezus' kracht, een soort bovennatuurlijke opvatting, als een soort bron waar je een stekker in kunt steken om op te laden. Ze dacht om even aan te raken en dan genezen te worden. Ze dacht dat Jezus' kracht als het ware beschikbaar was, te managen was. Daarom wilde Jezus haar spreken en haar zeggen, het was jouw geloof dat je redde. En dat moesten ook al die omstanders horen, in dat smalle straatje met dat grote publiek om hem heen. Zij moesten horen, het geloof heeft deze vrouw gered. En hier zien we, hier leren we, dat wij allemaal naar Jezus toe moeten. Welk verlies, welk tekort, welk lek jij ook hebt in je leven, we moeten naar Jezus toe. Kom in relatie met hem en het zal je leven veranderen. Het is nogal een groot verschil of je, of je even snel langsgaat bij Jezus en dat je hem even snel aanraakt en genezen wordt. Of dat je, zoals die vrouw, je hele waarheid, je hele levensverhaal bij hem neerlegt. En met hem in een levensveranderende relatie komt voor de rest van je leven. En hier blijkt dat geloof veel groter is dan angst. Of wanhoop, waar die vrouw jarenlang mee had geleefd. Maar geloof is groter, geloof is sterker. Hier wordt duidelijk dat Jezus mensen het leven teruggeeft. En dat dat leven wat Jezus geeft, dat dat veel meer is dan alleen gezondheid. Als je angstig bent, dan leef je met dichtgeknepen handen. Samengebat. Maar deze vrouw heeft het geloof om haar handen te openen. Om ze uit te strekken naar Jezus. Om te ontvangen. Ze had van de naam Jezus gehoord. Heb jij zijn naam gehoord? Zinkt het rond? Is daar jouw hoop? Is daar jouw verlangen? Als je naar Jezus gaat. Dan vraagt hij. Wellicht meer dan je wilde geven. Hey, die vrouw had helemaal niet gepland. Om haar hele levensverhaal aan Jezus te vertellen. En dat voor, voor het grote publiek. Ze had het niet gepland. Als je naar Jezus gaat. Dan vraagt hij wellicht meer dan je wilde geven. Hij vraagt. Hij vraagt je om jezelf over te geven, om, om je verhaal te vertellen, om jezelf bloot te geven, om je kwetsbaarheid te laten zien. Maar hij kan je beslist meer geven dan waar je op hoopte, of waarvan je durfde te dromen. In dat verhaal viel mij een woord op, het woord kracht. Jezus merkte dat er kracht uit hem wegging zodra die vrouw zijn. Zijn, zijn kleren aanraakte. Op zichzelf is dat al bijzonder. En in de grondtekst wordt het woordje dynamis gebruikt. Wat wij kennen als dynamiet. Er ging kracht van hem uit. Jezus verliest kracht zodat die vrouw aan kracht wint. Als je met geloof tot Jezus nadert, dan is er kracht. Dan win je aan kracht, dan komt er kracht vrij. En straks na de preek gaan we ook een lied zingen. En dat is gebaseerd op Jesaja 40. Er is nieuwe kracht als wij hopen op de Heer. Er is een nieuwe kracht als wij hopen op de Heer. Waar komt Jezus' kracht vandaan? We kunnen alvast vooruitblikken naar Goede Vrijdag, naar Pasen. Want dat heeft alles mee te maken. Het heeft alles met kruis en opstanding te maken. En daarmee heb ik nog een extra tekst opgenomen. En dat staat ook op het blad uh, wat je wellicht gekregen hebt. Dat is de tekst van Paulus uit 2 Corinthians 13 vers 4. En daar staat dit. Dat hij, dat Jezus gekruisigd werd, past bij zijn zwakheid, maar nu leeft hij door Gods kracht. Wij apostelen zijn net als Christus zwak, maar u zult merken dat wij net als hij leven door Gods kracht. Jezus Christus liet zich nagelen aan een kruis in alle zwakheid zodat wij door Gods kracht kunnen leven. De enige weg voor Jezus, van de overwinning op het kwaad, van de overwinning op het dood, van overwinning op al het verlies in het leven van mensen, was door het kruis, was in zwakheid. De enige weg naar nieuw leven was door de dood. En de genezing van deze zieke vrouw laat dus iets zien... Van de weg van Jezus, van, van het kruis. Jezus verloor kracht, zodat zij aan kracht won. Maar aan het kruis verloor Jezus zelf zijn leven. Verloor hij alle kracht. Zodat wij voor altijd in zijn kracht kunnen leven. Zodat wij voor, voor altijd leven kunnen ontvangen, ten volle. Het was Jezus' weg om ons kracht te geven. Door zelf in zwakheid te sterven. Bij hem moet je wezen. Wij moeten allemaal naar hem toe. En hij kan je beslist en hij wil je beslist meer geven dan je durft te vragen of te denken. Er is nieuwe kracht. Wat kunnen wij vandaag meenemen voor het leven van morgen, voor het leven van deze week? Ik had drie dingen opgeschreven. De eerste is, leef met open handen. Sinds die vrouw is er wel wat veranderd. Sinds die vrouw, sinds dat Jezus op aarde leefde en dat in vergelijking met nu is er wel wat veranderd. Want Jezus loopt niet meer zomaar in een grote menigte door de straat. En je kunt niet zomaar meer hem van achteren besluiten om zijn kleren aan te raken. Maar in feite is haar aanraking van Jezus een vorm van leven met open handen. De vrouw had het geloof om Jezus te benaderen, om haar handen uit te strekken en te ontvangen. En als je je handen opent, in plaats van dat je ze samen, balt samen, knijpt, dichtgeknepen hebt. Als je met open handen leeft, dan leef je met je eigen kwetsbaarheid. Die vrouw was er heel schuchter in. Ze wilde liever niet in het openbaar. Ze wilde Jezus gewoon even snel aanraken en weer weg. En natuurlijk, ik leef liever ook niet met open handen in dit opzicht. Liever stop ik mijn handen in mijn zakken. Dan laat ik niet zien wat ik nodig heb. Liever stop ik... Mijn eigen onzekerheden wat weg, moffel ik ze wat weg. Maar daar is dan Jezus. Hij komt naar mij toe, hij komt naar jou toe. Hij wil mijn handen aanraken. Hij zegt, doe ze maar open. Laat maar zien wat je op je lever hebt. Toon het maar. Hij wil het verlies compenseren. Hij wil onzekerheden genezen. Hij wil dienen. Daarvoor was hij gekomen. Om te dienen. Komt Jezus dan niet veel te dichtbij? Wil ik dat wel aan hem laten zien? Wil ik hem wel toelaten in mijn leven? Dat zijn de vragen waar je dan over moet nadenken. Maar als we willen ontvangen van hem. Van Jezus. Dan kunnen we onszelf niet meer groot houden. Doen alsof er niks aan de hand is. Doen alsof wij geen enkel spoortje van verlies in ons leven hebben. Maar dan moeten we onszelf blootgeven moeten we ons hart uitstorten voor hem. En dan ziet Jezus ons in al onze kwetsbaarheid. En geeft hij zichzelf aan ons. Want hij is gekomen om te dienen. Hij kwam om zijn leven te geven. Om ons tot het einde toe lief te hebben. En zo is het dat in onze kwetsbaarheid, als je dat durft, als je dat kunt. Als je die stap zet om kwetsbaar te zijn voor hem, voor God. Dan kunnen we Gods kracht gaan ervaren. Wil je openstaan om dat te ontvangen, om hem te ontvangen. Om nieuwe kracht te ontvangen. Als je Jezus dichtbij laat komen, als je Jezus toelaat in je leven, dan vraagt hij wellicht meer dan, dan je wilde geven, dan je wilde vertellen over jezelf. Meer dan je, dan, je, dan je wilde laten zien. Maar ontvang je meer dan je durfde te vragen of durfde te denken. Dus leef met open handen. Probeer het Ga die uitdaging aan voor God. Je hebt een gezegde, en dat is het tweede wat je kunt meenemen, je hebt een gezegde, ieder mens ontvangt kracht naar kruis. En dat betekent zoiets dat iedereen kracht zal ontvangen om het verlies in je leven te dragen wat je ervaart, wat je mee, meeneemt, wat je wat je oploopt in het leven. En dat is gebaseerd. Dat is een algemeen spreekwoord. Je ontvangt kracht naar kruis. Maar het is gebaseerd op een Bijbelvers. 1 Corinthians 10 vers 13. Als je het wil nalezen. En daar staat dit. Jullie zullen niet boven jullie krachten beproefd worden. En daar wordt dan uitgehaald. Ieder mens ontvangt kracht naar kruis. Jullie zullen niet boven jullie krachten beproefd worden. Wat mij opviel. Is dat deze woorden heel duidelijk aan een groep worden geschreven. Jullie. Zullen niet boven jullie krachten beproefd worden. Ik denk namelijk dat het niet zo is. Dat ieder mens altijd individueel kracht naar kruis ontvangt. Er zijn mensen die dingen doormaken. En misschien moet je meteen aan iets denken in je eigen leven of in het leven van anderen. Mensen die dingen doormaken. Mensen die verliezen lijden. Die zo groot zijn dat ze eraan onderdoor gaan. Dat ze letterlijk niet meer... Kunnen opstaan, dat het te zwaar is. En dan, dan, dan, zal, dan kan zo'n belofte wel een beetje goedkoop klinken. Hè? Van, uh, van je zult kracht naar kruis ontvangen. Hè? Draag het nou maar gewoon, het lukt je heus wel. Soms is het gewoon niet waar. Soms gaat iemand ergens aan onderdoor. Soms is het verlies in ons leven te groot. En daarom denk ik dat we samen kracht naar kruis krijgen. Jullie zullen niet boven jullie krachten ontvangen worden. Dat betekent samen, als groep. En ik denk dat we als kerk, ook hier in Meidrecht, niet allereerst een kerk moeten willen zijn, wat wel eens wordt genoemd de gemeenschap der heiligen. De groep van mensen, de heiligen die het goed voor elkaar hebben, die alles begrijpen, die alles snappen. En uh, het gaat allemaal van een dakje: kijk ons eens, de gemeenschap der heiligen maar dat we allereerst een kerk van de kwetsbaren moeten leren worden. Dat hier, hier in de Veenhuidkerk onder jullie de ruimte is. Een veilige ruimte, waar we open kunnen zijn over onze eigen kwetsbaarheden. Waar we open kunnen zijn over onze onvolmaaktheden. Over onze zonden, over onze onmacht. Over onze breuken en barsten. Over ons niet-kunnen over ons niet weten. En dat is moeilijk. Want dan moeten we leren om onze zwakte te tonen aan de ander. Dan moet ik leren om te ontvangen. Dan moet ik het toestaan dat anderen mij kunnen helpen. En dat is moeilijk. Maar het is een uitdaging. En het is een goede uitdaging om er samen voor te gaan om allereerst een kerk daar kwetsbaar te zijn. Om een veilige ruimte te hebben. En om samen dus kracht naar kruis te krijgen. En dan het laatste. Jaren geleden ontving ik uh, een mooie nieuwe telefoon van Vodafone. En daar zat een prachtig pakketje bij. En uh, dat was al jaren geleden en dat was toen een slogan. En dat stond op al die papieren die erbij hoorden. Daar stond start met delen. En dan bedoelde ze natuurlijk start met het delen van foto's. Start met het delen van appjes, berichten, uh, noem het allemaal maar op, video's. Start met delen. En ik denk dat dat precies de dynamiek van het geloof is. Eerst ontvangen, zoals ik eerst die telefoon ontving. Maar eerst ontvangen en dan delen. En dus kun je niet delen van wat je niet ontvangen hebt. Heb je geen tijd? Probeer dan niet koppig toch je tijd te gaan delen. Want dat past niet, dat kan niet. Neem je dan bijvoorbeeld voor om eerst de structuur in je leven eens aan te pakken. Om zo langzamerhand wat meer tijd over te hebben. Hetzelfde geldt voor, voor bezit, voor financiën. Je kunt niet weggeven van wat je niet hebt. Maar wees creatief. En wees creatief met een hoofdletter. Want ik denk dat de Heilige Geest je daarbij wil helpen en kan helpen. Wees creatief met wat je wel hebt. Kijk in je leven en identificeer de gebieden waar de tekorten zijn. Vraag God om je ogen te openen. Heer, laat mij zien. Waar zit mijn verlies? Waar zit mijn energielek? Waar zit mijn tekort aan waardering? Heer, laat het zien, zodat ik inzicht krijg. En vrouw, vraag God ook om je ogen te openen voor die gebieden, voor die dingen in je leven waar je genoeg van hebt. Zoals we, we zongen in een van de liederen voor, voor de preek. Heer, leer mij waar ik het moet zoeken. En start dan met delen. Dus leef met open handen. Probeer te zien dat je niet in je eentje alles hoeft te dragen, maar dat je samen kracht naar kruis ontvangt. En dan, als je ontvangen hebt, start dan met delen. Amen. We gaan dus samen dat, dat lied, we gaan het samen maar zingen. We gaan niet luisteren, maar samen zingen als je wilt, mag je meezingen. Er is nieuwe kracht voor wie hopen op de Heer. En misschien kunnen we daarbij gaan staan met elkaar. graag voorgaan in gebed. Uh, tijdens het gebed wil ik even een moment uh, maken van stilgebed... waarin we gewoon zelf onze zorgen, maar ook onze mooie dingen... even in Gods hand kunnen leggen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, Heer, U bent overal. Wat mooi dat we dat mogen ervaren. En Heer, misschien voelen we uw aanwezigheid niet altijd... We staan er niet altijd voor open. Maar als we dat wel doen, dan ervaren we uw grootsheid. Heer, wilt u ons helpen om nieuwe kracht te vinden? Om onze handen te openen? Om inzicht te krijgen in waar wij energie aan kwijtraken? Waar zit nou ons verlies? Wilt u ons helpen om u te vinden, maar ook elkaar? Om samen dit lek te dichten en weer te kunnen gaan bouwen. Hier, er speelt een heleboel in de wereld. Hele mooie dingen, maar ook veel onmenselijke dingen. Wilt u op die plekken in de wereld zijn, wilt u ook daar uw aanwezigheid laten voelen. U bent overal. Ze staan er niet alleen voor. Maar hier wilt u dan ook werken in de harten van diegenen die anderen kwaad doen. Wilt u ook hen laten zien hoe groot en hoe mooi het kan zijn. Wilt u hen het inzicht geven dat het ook anders kan. Heer, wilt u ons bijstaan in alle periodes in ons leven. De mooie, de gelukkige momenten en ook de moeilijke momenten. Heer, in een moment van stilgebed willen we al onze mooie, maar ook al onze zorgen even bij u neerleggen. Heer, u weet wat er leeft in onze harten. Wilt u ons helpen om open te staan voor uw geest? Laat uw geest in ons werken. En help ons onze talenten te ontdekken, om ze te laten groeien. Zodat we op deze manier steeds meer vreugde en geluk met elkaar in de wereld mogen brengen. Heer, dit alles vragen we in Jezus' naam. Amen. Dan zijn we aangekomen bij de mededelingen. Allereerst de bloemen uit de kerk. Als Veenartskerk zijn we altijd gewend om een bosje bloemen weg te geven. Dat doen we aan iemand in de gemeente of iemand in de Rondeveen waarvan wij denken dat hij het goed kan gebruiken. De bloemen, ze staan daar van deze week, die gaan naar de stichting Groen en Doen in Alkoude. Dat is een stichting die creëert en begeleidt dagbesteding aan mensen die het nodig hebben. En dat wordt onder andere gedaan op de boerderij Hartstocht, een biologische melk- en veehouderij. En ouderen en psychiatrische patiënten, mensen met een lichtverstandelijke beperking... of jongeren die tussen wel een schip dreigen te raken en in een reïntegratieproject zitten... die kunnen bij die boer helpen met de dagelijkse activiteiten. En ook de, het groenvoorzieningsbedrijf Ton Zeldenrijk levert een bijdrage, dus uh, het bloemetje gaat naar hen uh, voor de mooie inzet die zij met elkaar tonen. Dan als Veenhardkerk uh, doen wij nog meer. Um, aanstaande dinsdagavond om 8 uur is er hier in de Veenhardkerk een speciale avond. Hij is gericht voor ouders van kinderen in de leeftijdsgroep ongeveer van 12 tot 18, dus een beetje de puberleeftijd. En graag willen ze dan uh, met elkaar, onder leiding van, de leiding van het jeugdwerk, met elkaar eens gaan kijken en gedachten wisselen over het geloof, over opvoeding. En uh, misschien mooie tips voor elkaar, van hoe ga je daar met juist die toch wel wat moeilijke leeftijd mee om. Aanstaande vrijdag is er ook weer een film. We zijn bezig met de Veenhard filmmaand in maart. De flyers die liggen ook op de tafels uh, achterin. En de film van aanstaande vrijdag is, um, moet ik even kijken, de honderdjarige man die uit het raam klom en verdween. En toen ik dat las, moest ik eigenlijk al een beetje grinniken. Um, maar heel kort staat erbij, een honderdjarige man besluit dat het niet te laat is om opnieuw te beginnen. Ik denk heel mooi aansluitend op wat we vandaag ook allemaal gehoord hebben. En op het moment dat hij jadig is, ontsnapt hij via een raam uit het verzorgingstehuis en hij gaat op pad. En op zijn pad um, komt hij een heleboel bijzondere dingen tegen. Eens even kijken. Dan heb ik er nog eentje staan, nog één. Nee, nog even een andere mededeling. Ik noemde een aantal dingen die wij als Veenhardkerk doen, bijvoorbeeld de Veenhardfilm, de oude avond die georganiseerd wordt. Um, wilt u nou op de hoogte blijven van wat wij allemaal organiseren? Bij de uitgang ligt een boek. U kunt daar even uw naam en e-mailadres in opschrijven. En dan ontvangt u ook de nieuwsbrief en alles wat wij als Veenhuidkerk organiseren. Dan ga ik naar de laatste. En dat is de collecte, het collectedoel van de maand maart. Wij collecteren altijd een hele maand voor één doel. En ja, hij staat erop. De BACA, dat is de Bikers Against Child Abuse... En dat is een groep uh, motorrijders die eigenlijk kinderen die een beetje tussen van een schip raken willen laten zien van kom op jongens, er is hoop. Er is een heleboel mogelijk. Ik denk dat het ook heel mooi aansluit bij wat we vandaag gehoord hebben. Jullie uh, bijdrage is van harte welkom. Zometeen na de collecte uh, zingen we nog een lied en daarna mogen we de zegen ontvangen. En daarna staat er een lekker kopje koffie klaar waarbij we nog even kunnen napraten met elkaar over deze dienst. Zo, we gaan een lied zingen wat misschien wel overbekend is. Het is natuurlijk ook de EO-tune jarenlang geweest. Maar het is wel een heel mooi lied, passend bij het thema vandaag. Want er staat in vers 2 dat we mogen komen in zijn nabijheid. En dat we mogen hem vragen. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. En dat Jezus door ons heen kan schijnen, zodat wij ook kunnen delen. Mooie samenvatting. Laten we allemaal gaan staan en zingen. Tot uh, slot de zegen. En uh, de dienst werd begonnen door Esther met het emmertje. En uh, misschien zit er soms een heleboel verliezen en een heleboel negatieve gedachten. Een heleboel narigheid in het emmertje, zoals Esther ook al vertelde. Dat kan gebeuren. En Jezus zegt, kom naar mij. Kom naar mij. Stort al die narigheid voor mij uit. Wees kwetsbaar. Laat het zien. En ik wil het vullen met nieuwe kracht. En daar, daar zongen we net over... Kom, Jezus, kom. En de zegen is eigenlijk een bevestiging van, daarvan. Dat God zegt: ja, die kracht, die wil ik geven. Ontvang die zegen met een open hart. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de kracht en aanwezigheid van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.